Op de afrit van de A32 bij Wolverga heeft een motoragent vannacht een waarschuwingsschot gelost. De agent achtervolgde een inbreker, die probeerde op hem in te rijden. En toen trok de agent zijn wapen. Niemand raakte gewond bij de achtervolging in Friesland. In Limburg hebben agenten geschoten op autodieven. Twee mannen hadden in Sibbe een auto gestolen. En tijdens een achtervolging door Meersen en Valkenburg werden ze door de politie onder vuur genomen. In Schimmert werden de mannen klemgereden en gearresteerd. En ook hier raakte niemand gewond.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 Goedemorgen, het is inmiddels vier minuten over negen. Hier wachten we toch een beetje op de winter, de rechte winter met kou. En zo, in de stralen lopen de temperatuur alleen maar op met alle gevolgen van dien. Het land wordt geteisterd door bosbranden. Praat u daar zo over bij met onze correspondent. Maar eerst naar kleding, ingeleverde kleding. De gemeenten willen meer geld voor het inzamelen van kleding. De prijs van gebruikte kleding stijgt en daarmee de concurrentie. Het Leger des Hels is de grootste inzameler van kleding in Nederland. En betaalt de gemeente in totaal nu al zo'n ruim miljoen euro per jaar. Simon Smedinga is de directeur van de kledinginzameling van het Leger des Hels. Goedemorgen. Goedemorgen. Een miljoen euro voor gemeente. Hoeveel procent van uw opbrengst is dat? Nou, dat is dan gauw tussen de 10 en de 15 procent. Dat is behoorlijk. Ja, dat is zeker behoorlijk, ja. Ja. En uh, wat je ziet is dat uh, daar een toenemende druk op komt. Uh, gezien het feit dat uh, ja, de, de aanbestedingen van gemeentes uh, aan het toenemen zijn. Hmm. Maar goed, kun, kunnen de gemeenten zomaar een hap uit uw opbrengst nemen dan? Nou ja, wat, wat, we hebben inzamelcontracten met gemeentes en die, geme die contracten lopen op een gegeven moment af. En uh, op dat, dat moment wordt er uh, vaak een, een tender uitgeschreven, een aanbesteding uitgeschreven. Voor een dergelijk inzamelcontract. Mm. Dus waar voegen ze dan gewoon wat nieuwe voorwaarden aan toe? Nou ja, waar het, waar het om gaat. Je, je schrijft een aantal uh, uh, instellingen of uh, uh, inzamelaars uh, schrijf je in. Mm. En dan is men net wie de, de beste aanbieding maakt. Ja, oké. Okay. Ja, ja. Ja. Dus het is echt voor gemeenten een soort uh, ja, melkkoel geworden, of niet? Nou ja, kijk, kijk uh, gemeenten staan natuurlijk vrij in uh, wat, ze, wat ze doen. Uh, wat wij zien is dat uh, uh, het een uh, negatief effect op ons uh, volume heeft. Namelijk, dat... u houdt gewoon weg minder over aan de actie voor, uh, voor de goede doelen. Ja, wij, wij zien dat uh, de volumes die wij uh, kunnen, kunnen inzamelen eigenlijk uh, teruglopen. Uh, op basis van uh, uh, contracten die of, uh, op een andere manier uh, vormgegeven worden. Mm. En dat... Uh, ja, dat, dat is niet positief voor, uh, voor de doelen waar wij het voor doen, uiteraard. Maar dat, dat snap ik even niet. U zegt, de volumes die lopen terug, waar, waar ligt dat nou dan ja. aan? Nou ja, op het moment dat er aanbestedingen uh, zijn en je verliest naar aanbestedingen omdat je niet de hoogste prijs kunt bieden, ja. Ja, dan, uh, dan verliezen je in feite uh, in volume. Ja, oké. Dat okay. kun, kun je gebruiken, uiteraard, voor, uh, ja, uh, voor uh, de opbrengst van, die, uh, van, die, uh, van dat volume kun je gebruiken voor... Uh, voor de doelen waar wij het voor doen. Maar dat gaat dan om een nieuwe organisatie. Een andere organisatie mag dan wel in die gemeente inzamelen. Dus in algemene zin verandert er niet zoveel? Uh, dat klopt. Alleen wat je natuurlijk wel ziet, is dat. Uh, uh, uh, enerzijds zie je dat de, de prijzen, het een effect op de prijzen heeft. En wij zien een sterke stijging aan de inkoopkant. Uh, dus aan de, de prijs per kilo die wij moeten betalen uh, binnen een inzamelcontract. Uh, dat is een belangrijk uh, onderdeel uh, wat uiteindelijk ertoe leidt dat de, de opbrengst die wij uh, hebben en dus kunnen besteden aan de doelen waar wij het voor doen, uh, uh, minder wordt. Ja, want, want waar, waar, waar, waar gaat die opbrengst naartoe bij u? Welke, welke goede doelen ondersteunt u op deze manier? Nou, uh, binnen, binnen het leger de Cels gaat 90% naar doelen in, het ne in uh, Nederland mm -hmm. en 10% naar uh, inter internationale doelen. Ja, maar waar en moet dat, ik dan aan uh, denken? He? Kunt u het wat inzichtelijker maken, meneer Smedewi? Ja, dat zijn, dat zijn buurtprojecten. Dat, uh, wij besteden dat aan, uh, nou ja, aan alle denkbare projecten die wij binnen het zelf doen. Dus dat, is, uh, dat gaat van uh, uh, verslavingszorg tot aan uh, uh, palliatieve zorg tot uh, buurtwerken enzovoort meer. Ja, puur door de verkoop van die kleding? Puur door de verkoop van de kleding. De opbrengst van de verkoop van die kleding, ja. ja. ja. En daarnaast stellen wij uiteraard ook hè, de kledingwinkels in Nederland natuurlijk. En daarnaast uh, uh, uh, uh, uh, geven we natuurlijk ook uh, kleding weg. Uh, mm. Uh, op het moment dat daar behoefte aan is. Dus uh, ja, dat mm. zijn de doelen waar wij het voor doen. Zou u willen dat uh, gemeenten wat minder makkelijke greep op uw budget uh, zouden kunnen doen? Nou ja, nogmaals, het, het is natuurlijk, uh, elke gemeente staat daar vrij in om uh, uh, um, het uh, te regelen zoals zij uh, dat uh, uiteraard zelf willen. Alleen wat wij graag zouden zien is natuurlijk dat het uh, caritatieve karakter van, van inzamelen niet helemaal verloren gaat. Mm. Dus het mag wel een ontsie minder. Hoe bedoelt u dat? Nou, dat mag wel wat minder bij de geweten. Nou ja, eh, bij, voor, bij voorkeur wel. Want ja, ja kijk, als, als, eh, nogmaals, als, als, als, als wij het kunnen besteden aan de doelen wat we doen... dan denk ik dat de, de Nederlandse maatschappij daar eh, eh, beter van wordt. Ja, misschien gemeente zelf ook wel uiteindelijk. Simon Smedinga, ja. directeur van de kledinginzameling van het leger des Hels. Dank u wel hoor. Graag gedaan. Goedemorgen. Dan, uh, goedemorgen. Dan maar even naar de warmte hè. in uh, Australië. Ik zei het al, Australië wordt geteisterd door bosbranden en extreme hitte. Temperaturen lopen in grote delen van het land op tot uh, ver boven de 40 graden. Ik kan me er niks bij voorstellen op dit moment als we kijken hoe het hier in Nederland is. Uh, het zou de grootste hittegolf zijn sinds 2001, correspondent Robert Portier. Robert, jij zit in Sydney. Hoe warm is het daar? Ja, bij mij is het uh, lekker. Het is namelijk maar 30 graden. En het is uh, relatief, uh, relatief cool. Nou, dus je zit uh, lekker in je hemdje nu dit interview ja, te doen. Ja, absoluut. Nou ja, ja uh, laat ik me eerlijk zijn, vlak voor dit gesprek zat ik nog op het strand. Oh. Ik ben snel even naar binnen gelopen. Uh, maar uh, het is wel uh, lekker op dit moment, want het koelt iets af, het is bij ons avond aan het worden. Oké, okay, nou goed. Uh, ik negeer dat maar eventjes, wat je net zei, Robert. Uh, hoe, hoe, serieus, hoe groot zijn de branden die er nu zijn? Want het is een, een, een groot probleem in, in delen van Australië. Ja hoor, absoluut. Kijk, het is op dit moment gewoon heel erg warm. Uh, niet alleen bij mij, waar het eigenlijk uh, nog relatief koel cool is. Maar in grote delen van Australië is het dik in de 40 graden. Je zei het zelf al, het warmst was het in Muldura. Daar werd het 48 graden vandaag. Um, en dat is op zich nog niet, nog niet zo heel erg. Maar uh, niet dat het ook uh, vrij winderig is. Er zijn harde winden. En als er dan ergens een brandje ontstaat, dan uh, heeft dat gelijk, uh, uh, het, neemt het gelijk uh, grote vormen aan. Omdat het vaak moeilijk is om die branden te bestrijden. Nou ja, op dit moment zijn er branden in verschillende staten aan de gang. In, om, in vijf verschillende staten zijn er branden aan de gang, neem niet kwalijk. Um, en de grootste brand daarvan, die woed in Tasmanië. dat is een brand van ongeveer duizend hectare. Pak een beet een derde van de provincie Groningen die in brand staat. Um, dus ja, dat zijn gelijk serieuze branden. En ze zijn uh, lastig te bestrijden. Aan de ene kant uh, wat ik zei vanwege die wind. Aan de andere kant omdat het zich ook regelmatig afspreekt in vrij afgelegen gebieden. Dus uh, iedereen in Australië, in ieder geval in het zuidoosten van het land... is in opperste staat van paraatheid. Uh, de uh, risico op een grote bosbra bosbrand is nog niet zo groot geweest... sinds de grote bosbranden in 2007... waarbij uh, meer dan uh, 150 mensen om het leven kwamen. Ja, want hoe is dat nu? Z zijn uh, mensenlevens in gevaar? Z staan er huizen daar of zijn het vooral onbewoonde gebieden? Nou, een beetje van beide... Uh, de, uh, er zijn een aantal branden in regio's waar het uh, wat uh, drukker bevolkt is. Er zijn al een paar huizen in vlammen opgegaan... ...maar er uh, zijn ook uh, bosbranden in gebieden waar eigenlijk maar weinig mensen wonen. Nou, het zal duidelijk zijn dat in die minder bevolkte gebieden... ...dat daar ook wat minder zorg is over wat er gebeurt. Daar uh, probeert men natuurlijk wel degelijk het vuur... Um, ja, ...zo goed en kwaad als het kan onder controle te houden. Maar dan is het ook niet erg als het een tijdje uh, nou ja, voortraast ...zonder dat er direct controle is. Maar het zuidoosten van Australië, de staat Victoria, is een van de drugsbevolkte bevolkte staten van het land. Ja, daar is het wel direct van belang dat een vuur zo snel mogelijk onder controle wordt gebracht... Nou, je ziet dan ook dat daar uh, de uh, brandweer uh, op dit moment uh, nou, eigenlijk een zijn staat van paraatheid is. Iedereen is gereed voor wat er komen gaat. Uh, maar je ziet ook voortdurend op televisie uh, allerlei waarschuwingen aan mensen om vooral niet naar buiten te gaan met de barbecue set. Het is tenslotte zomer. Uh, het ligt een beetje voor de hand dat je in het weekend gezellig met z'n allen uh, iets gaat doen. Nou, zegt men, doe dat nu eventjes niet. Denk na als je uh, instrumenten gebruikt. Bijvoorbeeld een, uh, een slijptol, dat soort dingen. Waar vonken vanaf kunnen spatten. Uh, denk ook over dat soort zaken na. Uh, um, in alles probeer men in ieder geval te voorkomen dat er vonken kunnen overslaan. Omdat die zo snel kunnen uitmonden in een serieuze brand. Ja. Goed, Robert. Dank je wel voor het uh, bijpraten. En je gaat niet terug naar het strand, hè? wil ik niet hebben. Uh, vandaag eventjes niet, nee. Oké, okay. <laughs> okay, dank je wel. Robert Portier, vanuit een warm Australië u hoorde dat. Ziet, nu hier kunnen ze gewoon op het strand liggen. Hm. Bankieren doen we steeds vaker op de mobiel. Het gebruik van smartphone-apps van banken is het afgelopen jaar verdubbeld. Gaat heel snel. Meer dan drie miljoen keer zijn de apps van banken inmiddels gedownload. En sterker nog, het gebruik van mobiel bankieren... is het internetbankieren op de pc inmiddels voorbij gestreefd. Nick Wouters sprak met ING en Rabobank. Zet de ontwikkeling voor u op een rij.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 Na verwachting zien we dan dus nog vaker mensen even op de telefoon kijken... als ze in de winkel staan, voordat ze afrekenen. Zo dadelijk en zuid soedan gaan we weer praten. Hoort u over van correspondent Koert Lindijer. Over de verkeersinformatie kan ik kort zijn. Inmiddels zijn er geen files meer, geen probleem op de weg. U kunt doorrijden. Rij voorzichtig. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rentsen.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 You're not the heat I dance to Crystal Fool for You was dat. Het is tien minuten voor half tien. Luister naar het NOS Radio 1-journaal. De leiders van Soedan en Zuid-Soedan komen vandaag bij elkaar om hun geschillen te bespreken. Sinds 2011 werd Zuid-Soedan onafhankelijk van Soedan. Maar de situatie tussen twee delen is uiterst grimmig. We hebben u daar al uh, verschillende keren over bijgepraat. Afgelopen najaar kwamen de leiders een aantal afspraken overeen. Maar daarvan is nog maar weinig terechtgekomen. Afrika-correspondent Koert Lindeijer. Koert, kunnen we stellen dat ze het nu opnieuw gaan proberen? Ja, en op uh, neutraal gebied. Ze gaan praten naar de Ababa, de hoofdstad van uh, Ethiopië. Uh, dat zegt wel iets, dat ze dat niet op eigen grondgebied kunnen oplossen. Aanvankelijk zou Bershir naar Juba in Zuid-Soedan afreizen... voor dit vds -overleg. Maar dat is nog steeds niet mogelijk. Ze moeten dat kennelijk in een ander land doen in plaats van op eigen grond. Oké, okay, nou, dat is in ieder geval uh, klinkt dat positief dat het... Um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 Wat zou je typeren als het allergrootste mogelijke struikelblok hoort? Het blijft toch uh, het, het oude probleem, de grenzen, sinds de onafhankelijkheid van Zuid-Soedan in 2011 zijn de grenzen niet goed uh, geregeld. En uh, het gaat erom dat Noord-Soedan Zuid-Soedanese rebellen steunt en Zuid-Soedan steunt rebellen in bijvoorbeeld de Nuba-bergen in het noorden van Soedan. En die, hulp, die uh, hulp voor rebellen aan elkaars opstandelingen moet worden gestopt en dat is nog steeds niet gebeurd. Mm, en uh, jij bent daar geweest in die Nuba-bergen, waarom is de situatie daar zo problematisch? Er is net een rapport uitgebracht door de rebellenorganisatie in de Nuba-bergen. En daaruit blijkt opnieuw dat de humanitaire tragedie daar gigantisch is. Een van de grootste humanitaire tragedies in de wereld op dit moment. Er zijn honderdduizenden burgers in de Nuba-bergen die wonen in grotten, die wonen in vossenholen. Omdat ze vrijwel dagelijks worden gebombardeerd door het Noord-Soedanese. Uh, Ze kunnen hun akkers niet bewerken. Er is honger in één klein dorpje bijvoorbeeld. Onlangs zijn van de zijn 1200 mensen, de helft van het dorp, overleden. overgrote deel kinderen, omdat er te weinig voedsel is. En dat bonnen tapijt over de Nuba Mountains is al anderhalf jaar aanwezig... Uh, en dat gaat maar door. Mensen blijven vluchten, mensen blijven uh, sterven daar. Nou, die humanitaire tragedie, daar kan alleen een einde aan komen... als er een akkoord komt tussen Noord- en Zuid-Soedan. En misschien dat een stapje in de goede richting kan worden gedaan... vandaag in Ababa bij de bijeenkomst van deze twee presidenten. Nou, wij houden u daar uiteraard over op de hoogte. Koert Lindijer, dankjewel voor nu. Het is uh, bijna half tien. We gaan nog even terug naar de honden... De honden van Martin Gaus. We hebben u eerder verteld over de ophef die is ontstaan door een uitspraak. Over fokkers van, van rashonden. Um, wat is jouw conclusie tot nu toe, Menno? Um, wat ik van uh, Martin Gaus begrijp is dat eigenlijk iedere hond... Als ik het goed zeg, Martin. Um, iedere hond, of het nou een rashond is of een niet rashond. Een bastaard, zoals we dat noemen... Er zit eigenlijk overal wel een draadje los. Er bekeert overal wel wat aan. Ze hebben allemaal hebben ze hun, hun erfelijkheid meegekregen van hun vader en hun moeder. Dus wanneer ik een bokser heb met een probleem. die last van zijn knieën heeft. en een Duitse herder die last van zijn heupen heeft. of van mij bij het andere ongein. als ik die twee kruis. nemen ze dat erfelijk materiaal wel mee. Maar omdat het toch een enorme verversing is van bloed. en niet inteelt heel erg naar voren toe komt... Van om twee boksen op een bokser bij elkaar te zetten... dan komen die, die eigenschappen komen wat minder naar voren toe... en kan je het verversen, kan je het beter maken. Maar de, dus inteelt is het grootste probleem. Dat hebben ze met paarden ook een probleem mee gehad. Met het Friese Stamboek. Dat was een enorme ellende. En daar zijn ze nu wel overwogen mee bezig... om dat percentage ellende naar beneden te brengen. Een ander punt is, eh, en er wordt ook op, op gereageerd natuurlijk... van eh, hoe wetenschappelijk is die, die ras, rashondenwijzer dan... Eh, is bijvoorbeeld de vraag van, van een luisteraar. Het is een indicatie. Een rashondenwijzer, dan kun je zien... de Ierse zetter heeft dat, meestal dat soort erfelijke afwijkingen... en, en Jack hmm. Russeltje eh, die afwijking. Het is een ja, handleiding. En je moet je voorstellen dat er op een gegeven moment... universiteiten bezig geweest zijn met onderzoek te doen naar rashonden dan gaan ze bij dierenartsen gaan ze te raden hoe vaak komt een bepaald probleem naar voren toe. Dan hebben ze de, de rassen bij staan en vervolgens is het een steekproef geworden. En zegt men het is significant dat een Duitse herder of een Duitse dog of een sint Bernard of een Newfoundlander die ras typische problemen heeft. Op die manier wordt die, die wijzer vastgesteld. Maar de Raad van Beheer die die stambomen uitgeeft... heeft ook die wijzer op zijn um, site staan... waardoor mensen kunnen zien waar ze op moeten letten. Dus het is een aanwijzing. Je kan nooit alles uh, uh, vaststellen. Maar het betekent ook niet dat een bastaard gezonder is... of een rashond uh, ongezonder is. De, de, de, de, ze hebben allebei hebben ze iets moois, maar die rashonden hebben wel een probleem. En die rashonden worden gevokt door fokkers. En die fokkers zijn nu, in ieder geval één fokker in uh, Oude Gastel... die is aansprakelijk gesteld omdat hij niet heeft verteld aan zijn klant... die ECC die u bij mij haalt, die kon wel eens last van epilepsie hebben. Dat is een erfelijke aandoening. Nu moet hij alle kosten betalen en daardoor zijn de fokkers uh, ja, ongerust natuurlijk. Misschien komen er nog wat meer claims. Um, maar het ligt ook natuurlijk aan de voorlichting. Als een fokker het gewoon op zijn site zegt, zet, als hij het erbij vertelt, dan is op zich niks aan de hand. Ja, je moet open zijn. Een, een, een fokker vertelt wat voor product hij heeft. En die consument, die moet nadenken. Want ik word een beetje gek van die consumenten, die alle verantwoording bij die fokkers neerzetten. Ja. Ze moeten gewoon vragen. Ze moeten zich laten voorlichten. Je moet niet een verkeerde nemen. Nee, want... Daar ligt de rol dan van de consument. Wij gaan af op die mooie bruine ogen. Oh, hier ook. Het is natuurlijk allemaal prachtig. Cold Retrieve is ook zo'n mode hond geweest. Uh, uh, dat, dat zien we. En we gaan gelijk voor de bijl zonder zelf als consument te vragen, van ons af te vragen... wat is er met die hond? Ja, de klot is een bus. Het, het is heel jammer. Um, eigenlijk is de consument degene die de infrieur, de producten in stand houdt. Ja. Dus niet de volk, hè? Nee, want die, die consument die blijft die honden kopen. Die blijft op zijn emotiegericht vol schattigheid kijken naar die leuke oogjes, ja. En dan krijg je dus een probleem. Maar dat is ook voor katten is dat het geval. Ja, want we lopen uh, zo'n beetje hierdoor het hondencentrum heen. Maar het is niet alleen een hondencentrum in, uh, in Lelystad. Er worden ook katten opgevangen... Ja, dat laten we hier dan maar afsluiten. Die is het ook lekker rustig. Die liggen genoegelijk te spinnen in hun mandjes, eh, alle soorten katten. Maar dat zijn ook raskatten. Een, een abbezijn, zie ik hier. Ja, ik vind... staan, staan we dan binnenkort hier weer en dan te praten over dezelfde afwijkingen bij, de, bij deze beesten? Ja, je, kijk, ieder ras, omdat het weer inteelt is, komen weer problemen naar voren toe. Het meest bizarre zijn bijvoorbeeld persen. Persen hebben hele kort, uh, korte neusjes, hebben hele mooie grote ogen... hebben een prachtige lange vacht enzovoort. Maar dat korte neusje zorgt ook weer voor problemen met de ademhaling. En dat weten die persenfokkers. En ze zijn dus nu bezig om die neus wat langer te krijgen. Maar dan ben je ook weer afhankelijk van een keurmeester op een tentoonstelling... die dat dus aanvoelt. Ja. Het, de boodschap is duidelijk. Als consument, daar ligt de eerste verantwoordelijkheid... Wil je een beest hebben, of het nou een hond of een kat is, laat je informeren over wat die erfelijke afwijkingen dan uiteindelijk bij zo'n beest kunnen zijn. En dan ga je naar de fokker toe en je zegt: je, Ik heb begrepen dat die in die erfelijke ja. gebreken voorkomt. Hoe is het met jouw hond? Hoe zit dat? En Dan, en dan heb je je zekerheid. Martin Gaus, nogmaals, hartelijk dank. Alsjeblieft. Ja. Meneer Meijer, ook bedankt. En ik heb zojuist ontdekt dat Spaljohan de Zwart een imitatie kan. Een niet onverdienstelijk in... imitator is van Martin Gaus. Van Martin Gaus. Gaus. Ja, dit is Boekie. Goeie is een schat van hol. <laughs> ja. Geweldig. Nou, maar Martin Gauws was wel goed vanochtend bij ons in de uitzending... over het probleem met rashonden... en de verantwoordelijkheid van consumenten van ons dus. Dank Menor Reemeyer voor jouw bijdrage vanochtend. En ook dank Martin Gauws. We zijn aan het eind gekomen van het NOS Radio 1 Journaal voor dit moment. Kaljan, de Zwart, die hoorde hem al eventjes. Ja. Dat ga je zo doen. Hekken moet kunnen, vindt de overheid... als je het maar met de beste bedoelingen doet... om uh, gaten in de ICT-beveiliging aan te tonen, bijvoorbeeld. Um, ja, en dat moet kunnen zonder risico op strafvervolging... zegt de minister van Veiligheid en Justitie. En het bouwvakkers-decolleté is voor goed verleden tijd. Bij energiemaatschappij Eneco krijgen de medewerkers... nu hogere broeken en langere jasjes. Dat heb jij al, hè? Ja, heb ik al. Zodat we niet meer hoeven te worden getrakteerd op uh, de beelspleet. <lacht> en uh, de Russen zijn er ook achter. Sinds 1 januari is bier daar niet langer.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 De drie veroordeelde leidinggevenden van Chemiepak in Moerdijk gaan in hoge beroep. Ze zijn vorig jaar, vorige maand door de rechtbank in Breda veroordeeld tot taakstraffen... omdat ze schuldig zijn aan de grote brand bij het chemiebedrijf. Het OM had al hoge beroep aangetekend. Bij achtervolgingen in Friesland en Limburg heeft de politie geschoten. In Friesland schoot een motoragent op een inbreker. Die is nog voortvluchtig, maar de politie weet wie die is, zeggen ze. En in Limburg hebben agenten geschoten op autodieven en die zijn gepakt.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 Karl Johan de Zwart. Hekken moet kunnen, vindt de overheid. Bier is niet langer frisdrank in Rusland. Het Bouwvakkers-Decolleté behoort voorgoed tot het verleden. En het ochtentumeur van Nielgun Gun Het is twee minuten over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Harm van Attenveld is vanochtend in Venlo. Op bezoek bij een bedrijf in juichstemming. Ze hebben een mega-order binnengekregen... voor de bouw van de grootste champignonfabriek ter wereld. Bestemming, China. Volg ons op Twitter, hashtag GMNL Radio. En reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland. .nl. Met de beste bedoelingen hacken moet kunnen, vindt de overheid. Ethische hackers breken in bij bedrijven of de overheid... om zo gaten in de ICT-beveiliging aan te tonen. En dat moeten ze kunnen doen zonder risico op strafvervolging. Dat zegt het ministerie van Veiligheid en Justitie. Directeur Cybersecurity Wil van Gemert van de Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u heeft in opdracht van minister Opstelten een leidraad opgesteld. Aan welke voorwaarden moet ethisch hacken voldoen? Ja, we hebben inderdaad de leidraad uh, opgesteld zoals u zegt, uh, waarin wij proberen aan te geven, niet alleen voor degene die de melding doet of degene die u uh, hacker noemt, uh, uh, opereert, maar ook het bedrijf zelf. Uh, wat de organisatie die daarbij betrokken is. En uh, daarin hebben we een aantal bouwstenen aangereikt die je uh, zou moeten volgen. En om een paar voorbeelden te geven, betekent het bijvoorbeeld voor de melder dat hij de melding bij het bedrijf uh, doet. Dat hij dat zo snel mogelijk en op een verantwoorde wijze doet. Dat hij ze gehackt heeft? Nou, dat hij in ieder geval een kwetsbaarheid heeft ontdekt. En de wijze ja. op die uh, is ontdekt. Dat hoeft niet altijd met een strafbaar of feit of hekken plaats te vinden. Dat kan ook op een andere manier plaatsvinden. En tegelijkertijd zeg maar, geven we ook aan dat het bedrijf uh, of de organisatie vooral... Uh, in, de, ...in deze tijd waarin ICT belangrijk is, ook zou moeten uitstralen dat het uh, uh, ja, gebaat is bij uh, meldingen die verantwoord worden gedaan... ...en dus daar ook een beleid op heeft. En ja. dit, uh, deze Leidraad geeft een aantal bouwstenen om zo'n beleid ook daadwerkelijk te maken en ook te publiceren. Oké, okay, ik heb volgens mij nog maar één bouwsteen gehoord dan. Er moet dus gecommuniceerd worden. Nou, wat, uh, die persoon wat... moet zeggen, ik heb bij jullie, uh, ben het systeem binnengedrongen en daar en daar zitten zwakheden. Nou ja, dat is een van de punten. Hè? Om een paar punten te noemen die, die gelden voor de organisatie. Uh, is dat de organisatie ook uh, aangeeft en duidelijk maakt dat de melding serieus wordt genomen. Dat ze afspraken maakt hoe zij uh, het, het probleem aanpakt en, uh, en opvolgt. En mm -hmm. dat dat ook kenbaar maakt aan degene die de melding heeft gedaan. Dat heeft afspraken worden gemaakt over de openbaarmaking en het geven van waardering. Dat zijn allemaal punten die aan de kant van de organisatie liggen. En van de, van de melder vragen wij in ieder geval ook, uh, of maken we heel erg duidelijk, dat hij of zij niet verder zou moeten gaan dan nodig is ...om de kwetsbaarheid aan te tonen, geen gegevens uh, te downloaden... ...of een backdoor aan te brengen in het systeem. Nee, precies. Want hoe weet je nou of iemand dan, wat we dan maar even noemen, een ethisch hacker is? Ja, dat is, dat is lastig. En we hebben ook in, het, in de afgelopen periode wel een aantal incidenten uh, gezien... ...waarbij die vraag nadrukkelijk speelde. De kersttoespraak van koningin Beatrix. Nou ja, dat, ik weet niet of dat... zeg maar het, het, het is in ieder geval een recent voorbeeld... maar het meest duidelijke voorbeeld is. Want daar is nog wel de vraag van wat daar precies gebeurd is... en of dat nou wel of niet strafbaar is. Die vragen die, die komen naar voren toe. En je hebt gezien in de afgelopen tijd... Dat, dat die vragen steeds vaker naar voren toe komen. En dat er ook geen... Ja, richtlijn of beleid was van hoe je daar op een goede manier zou uh, mee uh, kunnen omgaan. En uh, de doelstelling van, uh, van deze richtlijn is nou juist om daar meer helderheid in te geven. En mm -hmm. ook dat onderscheid wat makkelijker te maken tussen degene die goedwillend zijn ja. en meehelpen aan de security en degene die andere bedoelingen hebben. Maar is dat onderscheid eigenlijk wel te maken? Ik denk dat het te maken is, zeker als je als organisatie dit beleid uitdraagt... Hè, ...ook transparant op je, op je website zet... ...en ja. als aan de andere kant een melder zich houdt aan de, aan de richtlijnen die, mm -hmm. die hier zijn genoemd... Ja. ...dan kom je ook met elkaar in contact en dan kan je ook heel goed vaststellen wat de bedoeling is. En overigens is het niet uniek, hè, er zijn nu al een aantal bedrijven die een dergelijke richtlijn hebben... ...en die ook hele goede ervaring hebben uh, om op deze wijze in contact te komen met mensen die zeggen... ...van hey, er is iets niet helemaal uh, pluis, dit moet je op een andere manier aanpakken. Ja, als zo'n hacker zich nou aan die lijn de raad houdt hè, aan die voorwaarden die we net uh, of die u net eigenlijk schetst, uh, is die dan eigenlijk altijd immuun voor strafvervolging? Nee, in onze strafwetgeving uh, is het zo dat, uh, dat uh, uh, zeg maar, door deze richtlijn de, de, de strafbaarheid van het, het op een strafbare wijze verkrijgen van informatie niet opheft. Uh, wat wel de bedoeling is, is het dat daar waar een bedrijf hè, als slachtoffer in eerste instantie tussen aanhalingstekens uh, een dergelijk beleid heeft en met een melder in contact komt en ook uh, ja. helder is dat hij zich aan de voorwaarden heeft gehouden, mm -hmm. dat een van de afspraken is dat hij, geen, hij of zij geen aangifte zal gaan doen. Dan is er ook geen belang denk ik voor het Openbaar Ministerie om dat te vervolgen, behalve als er sprake zou zijn van, laat ik maar zeggen, uh, grote maatschappelijke ontwrichting of het, of het toch... Uh, ja, maar dat is maar juist het aardige voor veel hackers, hè, ja. dat ze wat teweeg brengen. Dus de kans dat dat is, gebeurt is natuurlijk vrij groot. Gebaat, denk ik. Met het verweegbrengen zijn we inderdaad bij gepaard, omdat er dan meer ja. helderheid over ontstaat. Maar brengen. hoeft niet te betekenen dat je grote hoeveelheid gegevens downloadt en uh, nee. daarmee ook uh, mensen die daar niet bij betrokken zijn... hun gegevens ook daadwerkelijk in bezit hebben. Ja. Dus dat is een van de punten die daar in ieder geval ook in genoemd worden. Hebben bedrijven hier eigenlijk wel zin in, in, in zo'n leidraad? Want ja, uh, willen zij gaten in hun beveiliging niet liever in alle stilte dichten? Het is toch slecht voor je imago als je zo lekker zo'n mandje blijkt te zijn? Ja, nou, maar wat wel heeft aangetoond, ook de incidenten die, die de afgelopen periode heeft, uh, zijn uh, naar voren te zijn gekomen, dat als je dat als bedrijf verantwoord mee omgaat, ook helderheid geeft en vragen beantwoord, dat, dat uiteindelijk zeg maar, dat dat beter is dan wanneer je dat ja. niet zou doen. We hebben bij de totstandkoming van deze richtlijn gesproken met een groot aantal mensen, met, met, uh, met melders, met hackers, met uh, brancheorganisaties en met bedrijven. En ik zie een toenemende behoefte om uh, in ieder geval transparant hierover te zijn en ook ja. een goed evenwicht te vinden in datgene wat een melder doet en datgene wat een organisatie zou moeten doen. Ja. En volgens mij is uh, in onze ogen een eerste stap daar naartoe om meer volwassen met dit probleem om te gaan. Ja, waarom huurt zo'n bedrijf eigenlijk zelf geen hackers in? Nu ben je afhankelijk van zelfbenoemde ethische hackers. Hè. Je, kunt ook, uh, je kan me ook voorstellen dat je een bedrijf gehuurt Gewoon, ja, dat, dat jouw systeem ook. gaat testen. Ja, het is niet zo dat dit uh, de enige oplossing is. Hè. Het is ook zo dat bedrijven steeds meer gelukkig be zich beseffen van het belang de waarde ook van de gegevens die ze hebben en daar op allerlei manieren proberen uh, hun beveiliging te verbeteren. En dat gebeurt onder andere ook door, uh, zeg maar, pentesting, door uh, afspraken te maken om te testen of je, um, zeg maar, je systemen uh, veilig genoeg zijn en op een goede manier uh, uh, beschermd zijn. En dat gebeurt soms door aan mensen te vragen gedurende een bepaalde periode om te kijken of ze... Dat het niet naar binnen toe kunnen komen. Dus een andere vorm waarbij je ook je security kunt verhogen. Dat deze leidraad er nu is, betekent dat eigenlijk niet dat er een wildgroei is aan het hekken op dit moment? Heeft u natuurlijk ja, een goed deel van. dat die leidraad dan nou juist moet zorgen dat er geen wildgroei ontstaat. Hè? Dus dat, er, dat er aan de ene kant bedrijven zich meer bewust raken van het feit dat dit nu eenmaal een gegeven is. waarin een community ook een belangrijke bijdrage kan leveren. Dat je daar ook transparant uh, over bent en dat uitdraagt. En tegelijkertijd dat melders die uh, uh, zeg maar goedwillend zijn ook uh, weten dat dat bedrijf ja. daarvoor open staat. En dat ze uh, met een melding daar terecht kunnen. En dat daar ook iets mee gedaan wordt. Dat is het allerbelangrijkste. Want ja. dat is denk ik de reden waarom mensen uh, soms uh, dit probleem aan de kaak stellen. Ja, en ja, we hebben het over hekken die dat doen. Maar stel nou, ik ga inbreken, echt inbreken... bij een bank, om aan te tonen dat de beveiliging daar slecht is. Dan ben ik een ethische inbreker, noem ik het maar even. Ja. Zou ja. ik dan ook niet vervolgd hoeven worden? Nou ja, kijk, hetzelfde denk ik, hè, want u moet het hiermee vergelijken... dat als u, als u misschien geen inbreker bent in die bank... maar je loopt langs die bank en u ziet dat er iets aan de hand is... en dat een deur op... Nee, ik ga wel je naar binnen. Ik ga echt het systeem in. Ja, nou, maar als u het systeem ingaat hè, en echt strafbare feiten erin pleegt... Mm -hmm. uh, en dan zegt dit verhaal ook uh, dan, uh, uh, uh, zeg maar, dan is het niet zo dat, dat je dan niet strafbaar bent. Het is de vraag van hoe de reactie tussen de bank en degene die dat heeft gedaan dan is om er uh, helder uh, aan uit te komen... en dan eventueel wel of niet aangifte te doen. En wij zeggen dat als je je houdt aan de voorwaarden die hierin staan... dat het dan ook past om dan er samen uit te komen en geen aangifte te doen. Eerder dit jaar werd bekend dat het ministerie van Veiligheid en Justitie... 33 man extra gaat zetten op cybercriminaliteit. Ja. En dat die moet in 2014 helemaal operationeel zijn. Zet dat zo aan de dijk? Ik denk dat het een belangrijke stap is, omdat ja? je merkt dat uh, uh, criminiteit, dat is iets anders dan. Uh, uh, uh, dat kan iets anders zijn dan waar we hier over praten. Dat <lacht> ja, criminaliteit Ja, dat is even de vraag. Ja. Uh -huh. ja, dat cybercriminaliteit uh, op vele manieren zich manifesteert. Dat, dat kan, uh, zeg maar, via. Fraude zijn, identiteitsfraude of het, het, het phishinggegevens van, van banken achter, te achterhalen. En ja, net zo goed als in de fysieke wereld zien we dat die criminaliteit zich ook in de virtuele wereld uh, zich voordoet. En, ja. en daar hoor je ook als overheid denk ik tegen op te treden. Hartelijk dank, Wil van Hemert, directeur Cybersecurity van de Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen wij een vraag naar aanleiding van nieuws dat u in het bijzonder interesseert. De Europese luchtvaartautoriteit onderzoekt of regels voor het gebruik van iPads en smartphones in vliegtuigen minder streng kunnen worden. Zijn er eigenlijk ooit incidenten geweest door de straling van elektronische apparatuur? Evert van Zwol is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Verkeersvliegers en heeft het antwoord. Ja, er zijn uh, zeker incidenten geweest, uh, veel zelfs. Of er ook echt ongelukken mee gebeurd zijn, dat denk ik eerlijk gezegd niet, maar dat wil ik ook niet helemaal uitsluiten. Maar er wordt regelmatig rapportages gemaakt van, van storingen op systemen in vliegtuigen. Over het algemeen gaat het dan over storingen die zich voordoen in de navigatiesystemen van, van vliegtuigen. Maar er zijn ook meldingen geweest van dat er bijvoorbeeld een beïnvloeding is geweest van de automatische piloot, dat het vliegtuig bij wijze van spreken een bocht ging maken, terwijl de piloten dat niet hadden, zelf hadden ingezet. Het lijkt er wel op dat dat vooral uh, speelt bij. De wat oudere vliegtuigen van de oudere generatie en dat de moderne vliegtuigen daar wat, uh, wat beter tegen kunnen. Dus een, een onderzoek is uh, denk ik uh, goed en, en welkom. En wellicht dat als uh, na zo'n onderzoek blijkt dat het, uh, dat het veilig kan, dat de regels wat, uh, wat versoepeld uh, kunnen worden, dan, uh, dan is daar op zich ook uh, niks op tegen. Nou, wie weet kunnen we in de toekomst bellen vanuit het vliegtuig. Als u een vraag heeft bij het nieuws, kunt u ons mailen. Goedemorgen Nederland. Karo.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar Venlo. Oh. Champions en Harm van Attenveld. 144 kweekcellen, zes voetbalvelden groot... waar per jaar 35.000 ton champions gekweekt gaan worden. Hier in deze hal op het bedrijventerrein in Venlo... wordt de grootste championfabriek ter wereld gebouwd. Bestemming China. Waarom niet hier in Nederland? Omdat de behoefte van um, verse verse champignon in China enorm is toegenomen. En... Um, dat op, daar op dit moment nog op een ouderwetse manier uitgevoerd wordt. En eh, men toch eens gaan kijken vanwege de prijsstelling die daar heerst... naar modernere technieken voor die productie. En dat, toen zijn ze bij ons uitgekomen. Jacques Lemmens is een van de drie eigenaren van een fusiebedrijf... van drie bedrijven hier in Noord-Limburg... die samen met een bedrijf uit Stadskanaal die fabriek in China gaan bouwen. We staan hier langs een grote aluminiumbuis. Waar is die voor bedoeld? Dat is een onderdeel van een klimaatinstallatie die op die Champions cellen en compostunnels geplaatst wordt. Om, eh, zoals het woord al zegt, de klimaat in die cellen en tunnels eh, goed te houden. Omdat voor de champion deelt temperatuur, vochtigheid, etc. ontzettend belangrijk zijn. U begon nooit in een schuurtje bij uw ouders thuis met dit bedrijf, hè? Dat is correct, ja, in 1994. En hoe is het toen verder gegaan? Um, in 1994 ben ik alleen begonnen. En uh, dat is afgelopen jaar uh, waar hadden we 45 werknemers in dienst En na de fusie is dat uitgegroeid tot uh, circa 80 medewerkers. Laten we eventjes die kant van de hal oplopen. Daar wordt ook uh, gelast aan het aluminium. Ja, begonnen in een schuurtje en dan kom je uiteindelijk in China terecht. En wat is het meest bizarre dat u daar heeft meegemaakt bij het binnenhalen van deze mega-order? Ja, dat zijn toch wel de onderhandelingen. De onderhandelingen... Um... Waar mensen um, bijna een toneelstuk uh, uitvoeren. Boos opstaan, uh, lachend, weer weglopen, et cetera, et cetera. Dat, is, uh, dat maak je hier of in Noord-Amerika niet mee. Een soort uh, Chinees volkstheater. Ja, correct, correct. En dan alles met als doel om, neem ik aan, u het fel over de oren te trekken? Ja, ja, dat proberen ze zonder meer. Um, maar dat is een spel en uh, ja, daar moet je opgewassen zijn. En veel eten en drinken neem ik aan. Ja, zeker. En vooral het uh, laatste dat uh, proberen ze. En het uh, liefst voeren ze dan de onderhandelingen. Maar ook daar uh, moet je vooraf uh, ja, goed in je schoenen staan om dan niet de onderhandelingen te beginnen. Deze championfabriek gaat straks in hoeveel containers naar China? En uh, samen met de levering die uit Stadskanaal door Van gebeurt... in ongeveer 200 containers, ongeveer 50 vanuit Stadskanaal en 150 vanuit uh, Venlo. Er komt straks die fabriek tussen Beijing en Shanghai te staan. De prijs van de champignons daar, wat is het verschil met de prijs hier? Hetzelfde het dus zo niet hoger. Dus uh, ja, het is zeer interessant voor die investeerders om, uh, om daar zo'n fabriek te plaatsen. En de Chinees houdt van champignons? Correct. Correct. En dit bedrijf gaat daar nu bouwen, en een bedrijf op deze schaal in Nederland, is dat denkbaar? Um, nee, ik denk dat dat uh, moeilijk is um, om dat op één locatie in Nederland op die manier in één keer neer te zetten. Ja, want dit bedrijf um, is hoeveel groter ja, dan het grootste bedrijf in Nederland? Ja, je moet denken aan een, uh, ongeveer een drie keer groter dan het grootste bedrijf in Nederland. En dat betekent dat er hier hard gebouwd wordt om die containers te vullen. En dan gaat het de omgekeerde weg dan wij gewend zijn. Namelijk onderweg van Europa naar China in plaats van China naar Europa. Dank u wel en succes. Dank u wel. Vanuit Venlo was dat Harm van Attenveld. Straks een Russische revolutie. Sinds 1 januari is bier geen frisdrank meer. Maar nu eerst. 3, 2, 1, go. Deze dag, 1993. Hallo Peter. Hallo Ellen, leuke traag. Goedenavond. Dankjewel Peter. Laat ons niet langer in spanning. Met wat voor basismateriaal gaan we werken? Basismateriaal is keur. Oh ja, op deze dag in 1993 kropen Tosca Nieterink en Arjan Ederveen. voor het eerst in de huid van Ellen en Peter voor de VPRO-serie Creatief met Kurk. Regisseur Pieter Kramer, blik terug op deze cult-hit uit de jaren 90. We hadden eigenlijk heel veel losse ideeën. En toen hadden we onder andere het idee om... in die tijd had je ook creatief met karton... met Ellen Bussen op de televisie van de Tros. Dat wilden wij eens proberen met kurk. En daar hadden we er een paar van opgenomen. En dat vonden we zelf heel leuk. Je pakt een kurk en het mes. En je gaat schijfjes uh, snijden. Ja. Let op dat je altijd van je af snijdt, hè? Want het mes kan wel eens uh, uitschieten. Ja, van je af. En dat duurt natuurlijk lang, dat lijmen met de universele hobbylijm... en het van je af snijden van uh, kurk. En van dit taartrandpapier ga ik nou bijvoorbeeld een, uh, een leuke klokrok knippen. Nou, ik ben benieuwd. Zodat je ondertussen gaat praten, maar meer op een manier... Dat je om de tijd te vullen, omdat het zo lang duurt voordat uh, het knutselstukje klaar is... Waardoor je eigenlijk een vrij vreemde stiltes hebt en je raar uit de hoek kan komen. Je smeert uh, twee kanten in, altijd van je af. En je drukt de kurk erop. En uh, je ja. wacht eventjes. En hoe lang is eventjes beter? Nou, toch uh, minimaal twee minuten moet je wachten, hoor. En uh, <clears throat> hoe vullen we de tijd op? Uh, de tijd kan je het best opvullen door uh, geconcentreerd te blijven wachten. En verder was het een programma met van allerlei losse persiflages... ...op speelfilms, televisieprogramma's. Kijk, hier heb je de klok. Kan jij al van 1 tot en met 60 tellen? Wacht, ik zal het één keer voordoen. 1, 2, 3... Een beetje voor laat op de avond, dachten er kijkt toch niemand. 58, 59, 60. Zo, nu jij. Er zijn zelfs dingen geweest die we dachten, nou die zijn niet leuk, laten we die niet uitzenden. Die dan ineens heel erg leuk bleken te zijn, zoals papella, Papura, papiras. Dat is voor de Spaanse les, die ook op YouTube nog steeds al populair is. Wat heb je nu in je hand, José? Ones a papas, ones paqueras papures, paperas. Nee, José, je hebt nu een peer en een pak toiletpapier vast. Het is niet het nadoen van iets wat al staat. Het is daarna ook niet op die manier nagedaan. Het heeft een soort originaliteit volgens mij... die maakt dat het niet echt gaat vervelen of passé is. Kun je iets vertellen over de allereerste contacten met Pierrot Pervers? Ik weet het nog heel goed. Het was... Uh... In de Blokker, er was een uh, Pierrot actieweek of zoiets dergelijks. Het was een heel inspirerende periode. En ook met enige droevenis constaterende dat dat soort dingen tegenwoordig niet meer kunnen komen. Dat het hele omroepsysteem tegenwoordig zo bedacht wordt van hoger af... dat er voor dit soort fantasie eigenlijk geen plaats meer is. Dat vind ik heel jammer. Regisseur Pieter Kramer over de succesvolle VPRO-serie uit de jaren 90... Creatief met Kruk. geef ik toch nog een keer. Agda en de Munich. Het is zeven minuten voor tien. U luistert naar de Karo op Radio 1. Bier wordt in Rusland niet langer meer beschouwd als frisdrank... maar als alcoholische drank. Vanaf deze week mag bier daarom niet meer worden verkocht... in kiosken, benzinestations en straatkraampjes. Goedemorgen, correspondent Peter Damkoer. Goedemorgen. Het is ook echt niet meer op straat te krijgen, bier? Nou. Ik, ik was niet zo lang geleden in de moslimachtige gebieden van de Russische federatie, Tsjetsjenië, de Caucasus. En daar is het al lang uh, uh, uh, verboden om alcohol te verkopen. Maar als je goed kijkt in de winkels en je let op de etiketten en je ziet een etiket van een Nederlands biermerk, een bekend biermerk, uh, wat alcoholvrij bier verkoopt, ja. daar is alles te krijgen. Oh, dat is eigenlijk een, een signaal dat daar juist wel bier is. Ja, precies. dat is een, een, een soort code. Ja. En ik denk dat, dat je dat in, in, in, in Moskou ook zou zien. Want het is bijna niet te controleren. Bier is zo ingeburgerd geraakt in het leven, vooral onder jongeren, eigenlijk nog hm. meer dan wodka. Ja, want ik, ja, precies, wodka en Russen, dat, is, dat zijn twee handen op één buik. Maar van bieren wist ik dat eigenlijk niet zo... Ja, dat is ook heel langzaam, nou ja, niet langzaam vergroeid, dat is explosief vergroeid. Toen ik hier in de Sovjet-tijd kwam, was er beneden hier bij mij bij de flat, was er een kioskje en daar verkochten ze bier, dat zat in Emmers. En dat moest je dan zelf in een wekfles meenemen. En dan werd er, die MS werd dus bier in een wekfles gegooid. Dat was geen gezellig bier drinken. En toen kwamen <laughs> dus de flesjes en de, ja. en de blikjes uit, uit de, uit de Westerse landen in de, naar de, naar de, naar de omwenteling. En toen is ja, de, de, de, de bierconsumptie is gestegen tot... Ja, de, de, de Russen zijn nu de grootste bierconsumenten van Europa. En zijn de Duitsers ver voorbij gestrekt. Hoe kan dat? Waarom zijn die Russen zo, nou ja, in vrij korte tijd opeens zo verslingerd geraakt aan bier? Ja, vijf procent is geen alcohol, hè? Ja. Het gedronken als limonade. Je ziet jongelui op straat lopen. Je maakt afspraken met elkaar bij de ingang van de metro. Daar zie je de mensen bij elkaar klitten. Daar is ook een kioske in de buurt waar je bier kan krijgen. En daar wordt het bier gedronken. Het is een algemeen verschijnsel. Ook hier op straat in Moskou. Mensen lopen door de parken heen met een blikje half liter bier of een flesje half liter bier in de handen. Alsof het limonade is. Ja. En zo was ook de wet. De wet was heel, heel ruim. Alles wat minder dan Procent alcohol bevat, was volgens de wet geen alcohol. Nee. Dus uh, uh, ja, uh, er was ook geen rem op de reclame. Want het was geen alcoholreclame. En als je zeg maar, dus een aantal jaren geleden hier de televisie aanzetten om acht uur s'avonds. dan had je om tien uur in delirium. alleen al van het kijken naar de bierreclames. En, en als je hier langs de snelwegen rijdt, er staan alleen maar reclameborden van, van, van, van, van, van biermerken. Nou, dat, dat wil men nu aan banden leggen, maar of het helpt. Ik heb er een hard hoofd. Nee, ze poetsen bij wijze van, uh, van, van spreken hun tanden met, uh, met bier. Ja, um, ja. Betekent dit ook uh, dat massale biergebruik... dat kinderen ook uh, het slachtoffer zijn van al die reclame... en dat het geen alcohol werd gevonden? Ja, het Steeds jonger, hè? Het, het, het, het, het alcoholgebruik begint nu al op, op 14-jarige leeftijd. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft onlangs een soort een alarmbericht laten uitgaan over, over, over, over Rusland. Dat er inderdaad steeds jonger, eh, niet alleen gerookt, maar ook steeds jonger alcohol ge, gebruikt wordt. En nu al is de gemiddelde consumptie van, van, van alcohol. volgens de Wereldgezondheidsorganisatie in Rusland. die overstijgt twee keer de veiligheidsnorm. Norm, wat wil zeggen wat gezond is. Ja, ja. Is dan niet zoiets als een minimumleeftijd waarop je alcohol mag kopen of gebruiken in Rusland? Ja. 16 jaar of 18 jaar? Ja, je, officieel, officieel in de winkels natuurlijk wel. Hè, maar je kan altijd even in de, in de winkel aan iemand vragen om eventjes een flesje bier voor jou te trekken te halen. En dat is ja. ook een fenomeen als je, hier, als je hier in de supermarkt loopt. Ik heb wel eens een rondleiding gegeven... Voor, uh, voor journalisten van, van consumenten... bladen uit, uit Nederland... en die, waren echt, die vielen echt helemaal van een hun, van, van hun stokje... bij het zien van de bierstraten in de supermarkt. Hele straten, de ja. ja. Dat is ongekend, ongekend in de wereld... wat ja. voor de hoeveelheid bier daar uh, in, die, in die supermarkt te kopen. Dus het is natuurlijk ook vreselijk... Uh, Verleidelijk. En, en dat moet natuurlijk worden aangepakt. En het, en het, gezond, en het gezonde leven. Als je, je voorstelt als je hier naar de supermarkt gaat, bij jou bij de supermarkt om de hoek te staan. Zoetwaren bij de kassa die je ja. net even mee kan nemen. Hier staan kleine flesjes vodka bij de, bij, de, bij, de, bij de kassa, die je op het laatste moment nog even kan scoren. Dankjewel Peter vanuit Rusland. We zijn bij u terug na het nieuws van 10 uur met Jan van der Putten. Tot zo. KRO. u maakt zich zorgen, maar u weet eigenlijk ook niet wat er precies gaat gebeuren. Nee, en dat is waar u zich eigenlijk zorgen over is, maakt. Ja, exact. Dat is het, <laughs> ja, ja. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Raketrugzakken, vliegende auto's up. en teletransportmachines. Beam up landing party. Het futurisme van vroeger. Waar is het gebleven? All hands. Radio 1 gaat op zoek naar mm. slimme en mooie toekomstplannen... van uitvinders, kunstenaars en visionairs. Luister naar De Avond van 2033...